7 uur. Het NOS-journaal. Marian Kokkoek. Ambassadeur Israël ontvlucht Egypte. Wiegel wil aantal, aantal ziekenhuizen verminderen... en ontvangst radiozenders vanaf vandaag beter. De Israëlische ambassadeur en zijn staf zijn gevlucht uit Egypte. De ambassade in Cairo werd gisteravond belaagd... door duizenden Egyptische betogers. Ze braken een muur rond de ambassade af en drongen het gebouw binnen...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 Ook Radio 1 wordt nu weer uitgezonden vanaf de zendmast in IJsselstein. De problemen ontstonden na twee branden op de masten op 15 juli... in de masten in IJsselstein en in Hogesmilde. In Rotterdam is een van de grootste partyboten van Europa grotendeels afgebrand.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 Op de A29 bij de Heinenoordtunnel bij Rotterdam is de zijruit van een bus gesneuveld. De chauffeur bleef ongedeerd. Er zaten geen passagiers in de bus. Het is niet duidelijk waardoor de ruit is kapot gegaan. De politie heeft onderzoek gedaan in de bus en op de snelweg. De afgelopen weken sneuvelden de ruiten van tientallen auto's. De politie weet niet of dat gebeurde door steenslag... of dat er sprake was van één of meerdere snelwegschutters.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 In het noordoosten van Bolivia is een overlevende gevonden van de vliegtuigcrash van dinsdag. De autoriteiten gingen ervan uit dat alle negen inzittenden om het leven waren gekomen, maar bij het wrak werden maar acht lichamen gevonden. Reddingswerkers vonden verderop de overlevende een man van 35. Hij is slechts licht gewond.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 Weer een relatie. Mensenrelatie.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 10 september. Een deel van de antiterreurwetter kan de prullenbak in. De oudbaas van de AIVD spreekt. En we zijn er weer hoor. Het geluid van uw radio moet vanaf vandaag weer bijna als van ouds klinken. Blijf aan uw toestel gekluisterd. Problemen verder bij de Europese Centrale Bank. Wat staat ons nog meer te wachten? Straks Eva Wiesing daarover. En accu's zijn niet aan te slepen. De vraag naar accu's stijgt explosief. Maar eerst het offensief in Libië. In Libië lijkt de laatste fase van de strijd tussen gaddafi getrouwen en de opstandelingen in te zijn gegaan. De woestijnstad, Be Be Bani Walid, dat is een gaddafi bolwerk kan ieder moment vallen. Aanvankelijk hadden de opstandelingen de Kadhafi-soldaten... tot morgen de tijd gegeven om zich over te geven. Maar gisteravond besloten ze om de aanval in te zetten... omdat ze werden beschoten, zo vertelt de militair woordvoerder... van de opstandelingen, Abul uh, Kensal. Ze uh, uh, fired uh, een Grad. Er zijn veel sluipschutters in bani Walid zegt Kenshiel. Het leger van het nieuwe regime is de stad vanuit het noorden en het oosten binnengetrokken. Uh, it's is uh, inside the uh, north part of the city. And uh, they are fighting with the snipers and huizen. En ook van vlak bij bijna drie of vier kilometers van het centrum. En er zijn villages van het zuiden. Men zit al vlakbij het centrum van de stad, zegt de woordvoerder. En in een paar kleine dorpen ten zuiden van Beni Walid. Opstandelingen verwachten vandaag de hele stad in handen te hebben en daarmee Gaddafi een grote slag te hebben toegebracht. Maar ook de strijd om Sirte, dat is de geboorteplaats van Gaddafi, is nog niet beslecht. Volgens de opstandelingen, die de stad dicht zijn genaderd, gebruiken de Gaddafi-soldaten burgers als menselijk schild. We hebben een We draaien ons. We We We We We We een oudere vrouw werd gedood door een kogel, zegt de opstandeling... die zojuist een felgevecht heeft gevoerd. In New York heeft inmiddels VN-chef Ban Ki-moon de Veiligheidsraad opgeroepen... om een nieuwe missie in Libië op te zetten. Allereerst voor een periode van drie maanden. We praten verder over Bani Walid met historicus Wim Klinkert. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een kleine stad. Um, waarom is die zo belangrijk? Ja, in dit geval is die denk ik voor belangrijk. Uh... Vanwege die, die vijand die zich daar concentreert. En uh, dat maakt het uh, belangrijk om het uit te kunnen schakelen. Symbolisch is dat natuurlijk ook belangrijk. Want uh, ze willen heel het land uh, in handen hebben. Um, dus uh, ja, vanuit dat oogpunt is, is het belangrijk. Niet zozeer vanuit een, een echt strategische in een, ligging in een veel groter verband. Dat gaat in dit geval niet zo op, denk ik. Nee, nee, maar je zou ook namelijk kunnen zeggen... Uh, om een beetje in het patroon van deze oorlog te blijven... zitten er een aantal auto's omheen. Uh, je hebt ze uitgeschakeld, want ze kunnen geen kant op. Ja. Dat is zeker een optie. Dat zie je ook in de geschiedenis wel. Je kunt een stad ook innemen door hem te omsingelen en te wachten. De tijd werkt in je voordeel, zou je zeggen. Er zitten een paar nadelen aan aan die manier. Je moet voldoende mensen hebben om zo'n omsingeling helemaal compleet te kunnen maken. En dat, dat vereist nogal wat. Uh, je hebt en dat kan ik me ook voorstellen dat lastig is daar. Je hebt lange verbindingslijnen nodig. En hoe weinig zijn die verbindingslijnen? En hoe meer mensen om je stad, hoe langer en, en, en intensiever je die verbindingslijnen moet gebruiken. Dat is ook, uh, dat is ook een mogelijkheid. Um, en, ja, het, en het kost natuurlijk tijd. En de vraag is of je dat, of je dat wil. Ja, en uh, spel is ook misschien een risico. Ik zit op een of andere manier met het beeld van die middeleeuwse kastelen in mijn ja, hoofd. Ja, ja. Is ook een risico dat er opeens een uitbraak volgt? Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is, dat is helemaal waar. Uh, vanuit de stad kan een uitbraak gepleegd worden. Uh, zeker als er nog daarbuiten uh, ook nog weer wat aanhangers zijn... En dan, uh, om, om zo contact te maken. Dat is, dat is altijd een mogelijkheid. Ja, ja. Dus dan moet je hem innemen. Nou is dit ja. de ene stad, de andere stad is Seert. Hè? Dat is ja. die thuisstad van Gaddafi. Die heeft helemaal een symbolische waarde? Ja, absoluut. Daar komt natuurlijk hij zelf vandaan. Dat is natuurlijk de leider zelf en zijn, en zijn familie. Dus dat is denk ik nog, nog veel belangrijker symbolisch gezien. Ook lastiger, het is een grotere stad. En gevechten in steden zijn, zijn notoor lastig. Um, net was even dat fragmentje. Dat is ook altijd optimistisch. En het ligt ook aan hoe, hoe het verzet in zo'n stad is. Maar het kost altijd heel veel mensen om in een stad te vechten. En daar werd gesproken over sluipschutters. En dat is natuurlijk een heel uh, gevaarlijk probleem uh, in, in een stad. Het is on... Maar voorzichtig, het is kleinschalig. Je kunt er met zware wapens over het algemeen niet zo heel veel. En, uh, dus dat is uh, een, een, een afweging om eventueel wat voorzichtig te zijn voordat je eerst sterk genoeg bent. Ja, ja. en het menselijk schild wat natuurlijk gebruikt wordt, ja, wat die vroeger ja. ook zijn. Ja, ja, ja, dat is iets wat in alle oorlogen altijd gebruikt. Ja, dat is, uh, dat is uh, een hele, heel veel voorkomende uh, truc en uh, kan behoorlijk effectief zijn, ja. En, en is zeker het... ook propagandistisch natuurlijk. Ja, en is het dan ook verstandig om twee fronten te hebben? Want zowel het woestijnstadje wordt aangevallen ja. als uh, Al-Seerte. Ja. ja, als je daar als, zeg, als aanvaller uh, de macht toe hebt, is dat altijd goed. Want je drukt uh, zeg maar je oefent druk uit op de vijand op verschillende plekken... zodat het elkaar niet kan ondersteunen. Dus dat is uh, op zich goed. En ik vermoed hier dat de kastverhoudingen langzamerhand wel... ...zo uiteenlopen dat dat, uh, dat dat wel kan. Ik heb nu nog niet zoveel gehoord van, van, van NAVO-steun op dit gebied. Ik kan me voorstellen dat de NAVO aarzelt om, om rondom die steden te bombarderen. Maar als we daar wat meer informatie over hebben, over eventuele doelen... ...dan zou, dat ook nog, zou ik me dat kunnen voorstellen. Ja, dat zou ook Want, ja, het is een beetje een gevaarlijke vraag waarom dat u waarschijnlijk het antwoord niet kan geven. Maar <lacht> heeft u enig idee van hoe lang die strijd dan duurt? Ja, dat is moeilijk, dat is echt moeilijk, want het ligt aan, natuurlijk aan die factoren hoeveel munitie heeft die, heeft die vijand, hoe, hoe, hoe is het moreel? Uh, en, en dat soort moeilijk van hieruit in te schatten factoren. Uh, belegeringen van steden die het echt willen volhouden, men, die, die kunnen het weken, zo niet maanden. En in de geschiedenis zijn er natuurlijk nog voorbeelden van nog langer, dat verwacht ik hier allemaal niet. Uh, dus het, het, het kan lang zijn, maar nog het ligt aan die krachtverhoudingen. Ik vermoed hier dat het niet zo heel erg lang zijn als ik zo de afgelopen tijd gezien heb. Nee. Maar dat is inderdaad echt een vermoeden. Ja, ja nou goed, we houden het tot in de gaten. Meneer Klinker, ja. dank u wel voor uw commentaar. Graag gedaan. Dag. Dag. Gaan we het hebben over de eurocrisis. De eurocrisis heeft namelijk nu ook binnen de Europese Centrale Bank tot frictie geleid. Gisteren kondigde de ECB het vertrek aan van directie Jurgen Stark. De Duitse bankier stapt volgens de bank op om persoonlijke redenen. In de wandelgangen wordt er ondertussen beweerd dat Stark weggaat uit onvrede over de koers van de ECB. Hij zou het namelijk niet eens zijn met het opkopen van staatsobligaties van eurolanden die in financiële nood verkeren. Financiële woordvoerder voor de Tweede Kamerfractie van de SP is Ewald Ingang en hij is aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, wat denkt u? Hij is vertrokken uit onvrede of vanwege persoonlijke redenen? Nou ja, ik. ik ja. Dat is, blijft natuurlijk altijd een beetje speculatie, maar uh, het lijkt er sterk op dat hij toch vertrokken is uh, vanwege dat opkoopprogramma. Uh, en dat die persoonlijke redenen uh, een uh, formele reden zijn, uh, maar niet de echte reden. Nee. Is het een gek moment om op dit moment op te stappen? Nou, een beetje wel eigenlijk, omdat uh, die discussie over dat opkoopprogramma... Um, die is volgens mij, was die veel belangrijker toen uh, de ECB besloot om die, uh, die Griekse staatsobligaties te gaan, uh, gaan opkopen. Omdat, ja, uh, en, ja, veel deskundigen zijn het erover eens dat Griekenland uh, ja, toch uh, failliet is en op een of een moment, moment die schulden geherstructureerd moeten worden. Ja, en als je dan een heleboel van die, uh, van die Griekse obligaties bezit, dan ben je dus... Uh, ja, dan heb je dus een probleem als uh, ECB. En dat, dat is eigenlijk niet feitelijk de situatie. Ja, of je uh, zegt uh, van het is misschien helemaal niet zo. Hij weet alles wat er aan staat te komen. Er staat misschien nog veel meer te wachten. Ja, dat zou ook kunnen. Het is natuurlijk wel een, een, het moment dat... Uh, um, uh, dat de Griekse situatie op scherp komt te staan. Dus dan gaat dat probleem voluit spelen. Dan heeft dus de ECB uh, een, een heleboel Griekse staatsobligaties die uiteindelijk dus fors minder waard zullen worden en, en moet misschien naar de politiek uh, om daar een oplossing voor te vinden. Ja, dat is voor een onafhankelijke uh, Europese centrale bank natuurlijk uh, minder, uh, minder aantrekkelijk om het uh, voorzichtig te zeggen. Ja, wat is het bedreigend? Ik bedoel, wat is het gevaar dat de ECB al die staatsobligaties opkoopt? Nou, eerst. Risico. Uh, en dat speelt denk ik het meest bij uh, Griekenland. En in de tweede plaats de bedreiging voor de onafhankelijkheid... die de, de ECB hoog in het vaandel heeft. En, en in de derde plaats is... dat speelt heel erg bij zo'n zo iemand als Stark... de angst dat op een gegeven moment die, dat, dat de inflatie kan, kan aanjagen. Ik denk dat dat onterecht is. Maar het speelt met name bij die Duitse centrale bankbestuurders... is dat een, iets, iets wat een, een enorme vrees. Ja, dat is met de paplepel ingegoten. Hè? Maar wat wel opvalt is dat het nu de tweede Duitser is... die binnen betrekkelijk korte uh, tijd het veld ruimt. Is dat zorgelijk? Ja. Nou, er zal weer een nieuwe Duitser komen. Uh, dus het geeft aan dat er een, uh, dat er een soort ja, strijd is... binnen die uh, Europese Centrale Bank tussen twee richtingen, maar ook tussen, tussen nationaliteiten. Waarbij de Duitsers dus de ja echt de, de orthodoxe monetaire lijn vertegenwoordigen. Um, en uh, ja, de, de ja, andere Europese landen toch wat minder recht in de leer zijn. Um, en ja, dat is denk ik zorg dat er überhaupt die strijd is. Omdat het aangeeft dat er binnen Europa, ook binnen de Europese Centrale Bank gewoon uh, een strijd gevoerd wordt. Ja. En, en volgens mij reageren daarom de markten ook zo, uh, zo uh, zenuwachtig. Ja, want die hebben liever rusten aan het front. Meneer Eerkang, ik uh, snap het allemaal. Ik dank u wel voor uh, uw analyse. En hey, wat Eerkang was dat van uh, de SP. En na half acht praten we verder met Eva Wiesing. En zij is van de NOS. Straks de oude baas van de geheime dienst. Volgens hem heeft de antiterreurwetgeving na de aanslagen op 11 september... weinig tot geen effect gehad. lekker rustig op de weg, er staan helemaal geen files. Mooi, hè? Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het meest gewelddadige land van Midden-Amerika, Guatemala... kiest morgen een nieuwe president. Verkiezingen worden overschaduwd door tientallen politieke moorden. De bijdrage is van onze correspondent Marion van Rooyen. En sommige sectoren Een groot spreker was hij niet, deze president met zijn rare neusklanken. Maar in 2007 koos Guatemala toch liever deze onhandige sociaaldemocraat. dan de nationalistische oud-generaal Otto Pérez. Met zijn. ...belofte van ijzeren discipline en harde hand uit de tijd van de militaire regimes nog. Nu, vier jaar later, worden de scheidende president en zijn vrouw Sandra genadeloos op de hak genomen. Kolom zelf mag van de wet geen tweede termijn, maar ook een familielid van de president mag dat niet. Daarom kondigde Sandra een echtscheiding aan. Ik scheid van mijn man om met het volk te kunnen trouwen. In tranen kondigde ze haar kandidatuur voor het presidentschap aan. Maar de rechter vond het een truc. En zo verloor Sandra haar man en het presidentschap. De verslagen legergeneraal Otto Peres van Toen... lijkt nu de gedoodverfde winnaar van morgen te zijn. Wat is er dan de afgelopen vier jaar gebeurd? Waarom willen de mensen nu een militair met het bloed aan zijn handen van een burgeroorlog waarbij een kwart miljoen mensen is gedood. In de jaren 80 en 90 leidde generaal Otto Peres strafexpedities... tegen arme boeren die ervan verdacht werden met de guerrilla samen te werken. Dus waarom juist deze generaal? Het antwoord is de nieuwe drugsoorlog in Guatemala. Of beter gezegd... De oorlog die door de Mexicaanse drugskartels naar Guatemala is geëxporteerd. Het Zeta-kartel heeft zich te genesteld... met hun bloedige filmpjes waarin ze hun eigen gewelddaden bezingen. Langzaam nemen de kartels Guatemala over. En daarbij maken ze gebruik van de jeugdbendes, de Mara's... die nu wijk voor wijk, blok voor blok en huis voor huis terroriseren. Twintig moorden per dag... in een land met minder inwoners... dan Nederland. Net als tijdens de burgeroorlog... huilen ook nu... de moeders om hun gedode kinderen. En de overheid? Wat deed de regering van Colon en zijn Sandra? Machteloos, zwak... en ook corrupt bleef de straffeloosheid bijna 100%. De generaal stelt dus de harde hand voor. Maar de vraag is of zo'n harde hand nog iets kan doen... aan een mislukte staat waar zowel het leger als de politie... als ook justitie het speeltje zijn van de Mexicaanse drugsmafia... en een half dozijn machtige families die het daar al meer dan een eeuw voor het zeggen hebben. De bijdrage was van Marion van Rooyen, oud directeur Sybrand van Hulst, van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD, heeft kritiek op de Nederlandse antiterreurwetgeving. Na 11 september 2001 zijn er wetten aangenomen die zich in de praktijk niet hebben bewezen, zegt hij tegen DNOS. Bijvoorbeeld heeft de politie de bevo bevoegdheden gekregen... om in een eerdere fase, wanneer er een zekere dreiging is al... van terrorisme al uh, te mogen gaan optreden. Daarmee overlapt de politie haast het domein van de veiligheidsdiensten. En als we nou kijken achteraf hoe succesvol de politie dat heeft kunnen doen... of daarmee bijvoorbeeld betere strafrechtelijke vervolgen zijn plaats hebben plaatsgevonden dan denk ik dat we moeten concluderen dat het buitengewoon mager is geweest. En dat het dus ook uh, verstandig is om dat te evalueren... en te bezien of daar ook uh, dingen weer van af kunnen komen. Jeroen Rekour is Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Heeft uh, Van Hulst hier een punt? Ja, dat heeft hij zeker. Want? Nou, kijk, het is heel terecht dat, uh, dat we de afgelopen tien jaar... Uh, maatregelen hebben genomen om ons beter te beschermen tegen terrorisme. We moeten niet naïef zijn... En ook morgen kan dat nog gebeuren, dus we moeten het zeker niet afschaffen. Maar die maatregelen hebben wel een prijs. En die prijs die zit in de privacy. En, en de, de, de overheid moet niet onnodig in privélevens van mensen komen, of mensen in de gevangenis zetten. Of, nee. dat, zo, dat soort zaken. Daar als... moeten we kritisch naar kijken. Oké, okay, maar wat, wat is dat dan? Kritisch uh, naar kijken? Want als een wet er eenmaal is, uh, kom je er niet zo snel vanaf. Dat, uh, dat heeft de geschiedenis wel. Uh, wel bewezen, ja, vooral in het strafrecht, als het er eenmaal in staat, zelden wordt een, wordt een artikel weer geschrapt. Andere landen hebben dat anders gedaan. Hè? Die hebben gezegd, nou weet je wat, en we voeren dit in. Maar om de vijf jaar moeten we dat echt herbevestigen of we het nog steeds willen. Nederland heeft daar niet voor gekozen. Maar dat betekent toch dat we ook hier de verantwoordelijkheid hebben om af en toe te kijken. Zouden we als we nu voor die keuze staan hetzelfde beslissen of zouden we een aantal dingen... Schrappen. Ja, dat zou, je, je zou eigenlijk een soort onderzoek moeten doen naar aanleiding van 11 september... naar alle wetten die toen zijn aangenomen in het Nederlands parlement. Maar wat denkt u daaraan? Nou? Gewoon een onderzoek, een debat? Wat, uh, wat heeft u in uw hoofd? Uh, ik heb zelf een debat in mijn hoofd. Uh, uh, uh, gelukkig is er al veel onderzoek gedaan. Hè. De, de, de wetenschap is heel kritisch geweest uh, naar die maatregelen die in Nederland allemaal genomen zijn. En dat zijn er nogal wat. Maar ik denk dat nu de politiek aan de beurt is... om te zeggen, uh, oké, okay, we zijn tien jaar verder... Vijf jaar na een aantal belangrijke wetten die zijn ingevoerd. Die echt stevig ingrijpen op, op privacy. Vinden we nog steeds dat die wetten volledig nodig zijn. Zijn er misschien dubbelingen. Uh, maar wel met in het achterhoofd dat we ook voor morgen wel klaar moeten zijn voor een mogelijke aanslag. Ja goed, maar een debat, dat moet dus niet te vrijblijvend zijn. Dan moet je dus ingaan als politieke partij en iedereen moet daar een standpunt over innemen van... nou, deze wetten die moeten we wel voortzetten, deze wetten moeten we misschien ietsjes aanpassen... en deze wet moeten we uh, gewoon opheffen. Precies. precies. Niet, niet zoals vroeger, als het er helemaal in staat, dat is het lekker makkelijk... Uh, laat mij staan voor de toekomst. Want die wetten hebben gewoon ook een prijs. En dat moeten we ons ook realiseren. En welke wetten zou u willen afschaffen? Ik, zou, ik denk niet dat ik wil afschaffen. Ik, ik denk dat ik op een aantal punten zou willen afzwakken. Je hebt de wet terroristische misdrijven die heel ver gaat. Hè, die echt mensen makkelijker uh, in het, in het gewang zet voordat ze, voordat ze worden uh, veroordeeld, mogelijk. Uh, en langer. Uh, dat kan tot twee jaar toe. Uh, verder. Vind ik een um, wet die kritisch is, de wet afgeschermde getuigen... waarbij je uh, moeilijk als verdachte kan controleren van het bewijs... waarop ik veroordeeld word. Klopt dat wel? De getuigen wordt afgeschermd, dat is ook nog zo'n ja. kritisch. Maar er zijn er nog een heel aantal. Goed, Eigenlijk dat... ja. al die wetten waar het strafrecht probeert te voorkomen... in plaats van te reageren. Ja, en dat moet allemaal dus in een debat aan de orde komen. En dan moeten de conclusies door de politiek worden getrokken. Meneer Rekoe, ik dank u wel. Alsjeblieft. Dag. Overigens, uh, later vandaag hier op uh, deze zender bij Argos... ook nog meer aandacht voor uitspraken van Van Hulstond. Hij heeft ook aan het radioprogramma Argos een interview gegeven... kwart over twaalf op deze zender is dat. Er zijn gouden tijden komst voor bedrijven die zich specialiseren... in de productie van moderne batterijpakketten. Dat komt door de opkomst van de elektrische auto. De vraag naar batterijen voor elektrische auto's gaat explosief stijgen... Adviesbureau Roland Berger verwacht een verachtvoudiging. Een bijdrage van Louis Dekker. Het maakt niet uit bij welk stoplicht op welke weg je gaat staan. Overal kun je horen dat er nog maar heel weinig elektrische auto's zijn. Want als er meer waren was het veel stiller op straat dan nu. En cijfers? Cijfers zeggen heel vaak weinig. Maar in dit geval is dat anders. Want in Nederland rijden maar 563 elektrische auto's. Dat zijn de meest recente cijfers. 563. Bedenk daarbij, in Nederland rijden in totaal 8,1 miljoen auto's. Even snel rekenen. Dat is 0,000 en nog wat procent. Drie keer niks. Maar het straatbeeld gaat veranderen de komende jaren. En dat gaat in een rap tempo gebeuren. Het gerenommeerde Duitse adviesbureau Roland Berger... heeft zich verdiept in de opkomst van de elektrische auto's... en voorspelt dat het onvoorstelbaar hard zal gaan de komende jaren. De vraag naar uh, batterijen uiteindelijk gaat enorm toenemen. Uh, waar het nu nog heel erg weinig is, nog drie keer niks... Uh, gaat het uiteindelijk zeg maar, uh, ja, toch achtvoudig groeien. Dat betekent dat dat straks een industrie is uiteindelijk, van vele miljarden. En er zijn een paar bedrijven die daar heel erg veel geld mee gaan verdienen. René Seiger van Roland Berger... Onze verwachting is dat er ongeveer acht bedrijven wereldwijd overblijven... die hier zeg maar een positie zullen gaan innemen. Ja, en die bedrijven die zullen wel heel goed geld gaan verdienen uiteindelijk. Weet u al wie dat worden? Ja, je ziet de combinatie uiteindelijk. De Frans-Japanse combinatie zie je daar. De ASCS, waar ook Renault en Nissan achter zitten. Die erg hard mee bezig zijn en ook een stuk van die waarde naar zich toe willen halen. Daar gaat een stuk he, gaat uit de auto weg. En die komt meer in de batterij te zitten. Dus je ziet daar een verandering in de industrie. Je ziet bijvoorbeeld uh, Sanjo Panasonic, batterijfabrikanten vanuit andere industrieën... Daar... Inspringen. Maar ook Amerikaanse partijen, E123... Eh, eh, zullen op de verschillende continenten eigenlijk waarschijnlijk tot de winnaars behoren. Gaat Europa de slag missen? Europa moet nu gaan versnellen. Daar moet ook eh, ondersteuning komen dat de vraag in Europa gaat toenemen. De crux gaat worden, de versnelling van de vraag door de consument. Want als die eenmaal zeg maar, heel snel gaat toenemen... dan zul je zien dat die batterijenvraag ook lokaal een stuk gemaakt gaat worden. Een verachtvoudiging. Met welk product uit de recente geschiedenis kan ik dat vergelijken? Zo'n explosieve groei uh, zie je niet zo heel vaak. Maar een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de iPhone, een iPad. Waar, of een, wat langer terug de introductie van gewoon de mobiele telefoon. Daarmee zal het te vergelijken zijn uiteindelijk. Er worden op dit moment hypermoderne fabrieken neergezet... waar heel veel geproduceerd gaat worden. Maar de productie is er straks en de vraag misschien nog niet. Dat klinkt heel gevaarlijk. Ja, de situatie is nu... als je optelt welke initiatieven er zijn om productiecapaciteit voor deze batterijen voor auto's te gaan bouwen, dat er al geanticipeerd wordt op een sterke groei van de vraag. Dus wij verwachten nu al, met wat er nu in aanvraag is, en waar de stenen voor de grond in gaan uiteindelijk, dat er dus een overcapaciteit is in 2015, 2016. Kun je maar dat klinkt komen? alsof sommige bedrijven heel veel geld op het verkeerde paard gaan zetten. Nou, het is niet zozeer het verkeerde paard, maar als er een markt groeit, zo snel groeit, denk daarbij aan de introductie van een iPhone, dat soort klappen gaat maken, dan wil iedereen vooraan staan. Nou is voorspellen een Kunst. Zelfs het Centraal Planbureau zit er wel eens naast, dus u kunt er ook naast zitten. Want misschien vinden we het straks nog steeds drie keer niks, dat elektrisch rijden... en storen we ons over een paar jaar nog steeds aan een auto... waarmee je, als je in Utrecht bent, eigenlijk niet naar Groningen kunt. En dan? Als het vertrouwen niet wordt gecreëerd dat de industrie, de auto-industrie... of de batterij-industrie dit onder de knie gaat krijgen binnen de komende drie, vier jaar... dan zul je zien dat de groei die je nu eigenlijk verwacht, die technologisch zou moeten kunnen... dat die niet doorzet. Iedereen focust zich nu de grote partijen op het investeren in productiecapaciteit. Dus bestaande batterijen beschikbaar maken voor de vraag die er nu al is. Maar de echte doorontwikkeling dat je per kilobatterij... meer kilometers kan gaan rijden, uiteindelijk... Ja, die zullen we de komende vijf jaar echt gaan zien. Maar dat is dus de achilleshiel. Dat is de ja. Dat zei René Seiger en hij is dus van adviesbureau Roland Berger. Er is een bank die investeert in mensen en bedrijven... die de wereld beter achterlaten dan ze hem aantroffen...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 de Israëlische ambassadeur in Egypte is het land uitgevlucht nadat betogers de ambassade in Cairo hadden belaagd. Israëlische media bevestigen dat de ambassadeur inmiddels terug is. De betogers braken een muur rond het gebouw af. De spanningen tussen Egypte en Israël zijn opgelopen nadat Israël vijf Egyptische agenten heeft doodgeschoten.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 Zij betaalt de prijs voor het goedkope vlees in uw supermarkt. Doe er niet aan mee. Koop geen kiloknallers. Kijk op wakkerdier.nl De NOS, het Radio 1-journaal, te ontvangen via de of via de FM. En sinds vandaag zijn we weer gewoon hartstikke goed te beluisteren. Zo is het toch, meneer Pastors? Uh, in ieder geval een stuk beter dan de afgelopen anderhalve maand, inderdaad. Ja, en dat uh, is aan u te danken, want u heeft uh, bemiddeld tussen de de partijen. Uh, dat klopt inderdaad. Ja. Uh, en aan al die andere mensen die, die daar uh, zich voor ingespannen hebben, natuurlijk. Ja, want het probleem is nu helemaal opgelost, of uh, moet er nog iets gebeuren? Oh nee, uh, het is zeker niet uh, helemaal opgelost. Uh, maar de afgelopen uh, twee weken zijn er wel. Uh, allerlei uh, uh, dingen uitgezocht, onderzocht, zijn goede afspraken gemaakt. Uh, er is een uh, temperatuurmetingssysteem uh, op de antenne aangebracht. U zegt wat, een temperatuurmetingssysteem? Ja, precies, precies. Hè, want uh, uh, het, het probleem is ontstaan... dat er in de, in de andere helft van de antenne uh, brand is geweest. Ja. Uh, en als je in deze antenne ook brand zou krijgen... dan, uh, dan heb je helemaal geen antenne meer... En uh, vandaar dat er een temperatuurmetingssysteem is aangebracht, waardoor als er iets gebeurt, uh, dan kun je dat uh, veel sneller zien uh, dan voor 15 juli het geval was. En daarom is het uh, uh, verantwoord, en naast al die andere onderzoeken die uh, gedaan zijn, om hem nu voor de helft uh, uh, aan te zetten. En hij stond op 10% aan. Dus het. Uh, uh, het bereik van de antenne is uh, uh, aanzienlijk verbeterd uh, vanaf vandaag. Maar de helft uh, aan te zetten, dat betekent dat nog de helft niet aanstaat. Uh, wanneer gaat dat gebeuren? Uh, daarvoor uh, uh, gaan we eerst kijken hoe dit uh, verloopt. Uh, en we hebben daar natuurlijk heel veel vertrouwen in. Uh, vandaar dat we uh, dat pad op uh, gegaan zijn. Maar er vindt ook nog een aantal uh, andere tests uh, uh, plaats. Uh, niet alles uh, uh, Konden de afgelopen twee weken gebeuren. En er vinden ook nog uh, testen en onderzoeken uh, buiten de antenne plaats. En als het allemaal goed gaat. dan kan die uh, naar 100% van het vermogen. Waarom heeft het nou allemaal zo lang geduurd? Want die brand was op 15 juli. Dat is bijna twee maanden geleden. We zijn twee maanden verder. Waarom duurt het zo lang? Nou ja, het is een. Uh, het, er zijn niet heel veel antennes uh, uh, in het land. En ook niet in de wereld. Dus het is ook geen. Uh, geen dagelijks werk. Het is, het is, het is niet iets waar, waar mensen die in stand hebben van antenne-installaties en van brand en zo regelmatig mee te maken hebben. Dus er is heel veel onzekerheid. Uh, ja, en dan is het in Nederland zo geregeld uh, dat er uh, uh, één partij verhuurt de mast en de andere uh, huurt, uh, of ze zet daar zijn antenne in... Uh, en die waren het er niet over eens. De mastverhuurder zei, uh, ja, er is brand geweest. Uh, dat kan wel weer gebeuren, dus uh, uh, uh, hij moet eigenlijk uit. Uh, en de antenne-eigenaar die zei, uh, ja, er is wel brand geweest, maar dat was in de andere helft. En hier is niks mee aan de hand, dus hij kan aan. Ja. Ja, dat, kun je, dat kun je heel lang volhouden. Dus uh, de luisteraars zijn eigenlijk gewoon slachtoffer van het feit dat er twee mensen ruzie hebben uh, met elkaar en daar niet uitkomen. Nou ja, mensen zijn slachtoffer van het feit dat het een hele unieke situatie is... waar uh, twee verschillende partijen bij betrokken zijn die verschillende belangen hebben. Ja, en die, en die proberen het uh, allebei zo te regelen uh, dat ze het voor hun eigen bedrijf... Uh, en dat is ook best begrijpelijk, uh, het beste doen. Uh, maar het resultaat ervan is dat je het niet eens wordt... en dat er inderdaad uh, de ontvangst wegvalt. Goed, het kan beter uh, en we zijn op weg naar 100%. Dat is eigenlijk een conclusie van het verhaal. Meneer Pastors. Uh, Precies, uh, dat pad zijn we gisteren omgegaan. En uh, als alles goed gaat, uh, dan gaan we die kant op. Oké, okay, nou dan gaat de vlag uit. Dank u wel uh, namens de luisteraars, zeg ik, voor, uh, tot zover. En als het weer minder gaat, dan weten we u te vinden. Marco Pastos, dank u wel. Okay. Midnight in Paris, dat is de nieuwe film van een veteraan, de veteraan Woody Allen. Met die film werd niet alleen het filmfestival van Cannes geopend... maar gisteravond ook het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Jeroen Wielaars, die zag die film met Woody Allen-kenner. En dat is Kees van Koten. Een jonge Amerikaanse schrijver, begin 21e eeuw, keert vlak na twaalf uur middernacht in Parijs, terug in de jaren 20. Wie komt hij allemaal tegen, Kees van Kooten? Scott Verjeld, Zelda Fitzgerald, Ernst Hemingway, Salvador Dalí. Kortom, alle grote namen waar Woody Allen al heel veel over heeft geschreven... en heel veel grappen op heeft gemaakt. Kosten, nog moeite, nog kijkers werden gespaard... Een buitengewoon verzorgde productie. De verliefdheid van de Amerikaan op Parijs. Een American in Paris. Cole Porter zat er trouwens ook in. Sprak uit ieder shot. De hoofdrolspeler was zo streng geregisseerd door Woody Allen... dat het een kloon van Woody Allen was, tot in al zijn intonaties toe. Ik vond Carla Bruni in een klein rolletje buitengewoon relaxed... en indrukwekkend en leuk en ironisch als... De typische Parijsienne. En er is een paar keer gelachen door de zaal. En ik begrijpt het ook wel. Maar, en dat ga ik niet arrogant doen. Ik kende die omkering van Woody Allen wel. En die grappen. En... Uh, de geest van, en dan noem ze maar op... Tchaikov Tchaikovsky eet een hamburger, weet je wel. Uh, Freud heeft een mountainbike. Ik bedoel, die omdraaiing van de tijden door elkaar... dat had ik al meer gelezen bij hem. Vluchten? Ja, een vlucht en een mooie poëtische vlucht. En ik snap het wel. En uh, voor mensen die uh, wat minder intelligent zijn dan uh, wij, Jeroen... valt er veel te genieten, want het is een kleine cultuurgeschiedenis... en die was op de bekende manier vertekend... Uh, maar ik was er niet echt gelukkig van. Ja, yes. en I am. Dali. Dali. Ja, luft to remember. Goed gecast. Dali vond ik ontzettend goed. En uh, we goed naar gekeken. Uh, geweldige make-up. Goede lines. Het scènetje tussen uh, Dali en we uh, kijken, Bunuel. En, uh, en, en Jill, de schrijver, was een was, was hele leuke pingpongende dialoog. Het klopte allemaal wel. Maar het was heel erg braaf verzorgd amusement. Maar ik heb niet echt één keer moeten lachen. Dat was wel de bedoeling. Er zaten toch wel 80, 120 bedoelde grappen in. Maar dat zijn dan voornamelijk grappen die zich richten op de intellectuelen. Die weten, ja, inderdaad, zo was Gertrude Stein. En ja, toen heeft ze met Bunuel die aanvulling gehad. Ja, precies. En omdat... Ellen dat dan reconstrueert op een hele beschaafde, goed aangeklede manier... zouden we moeten lachen. Maar daar is meer van nodig, vind ik. Vind ik. Ja. Nou, ik meende op totaal van uh, alle Woody Ellens in alle herkenbaarheid... Ja. ook de psychologische ja. uitleg van die vlucht... Ja. dat het toch een van de betere Ellens is. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, Jeroen... ik ben sinds Take the Money and Run en Bananas... tot en met Manhattan en Annie Hall, ben ik bij hem gebleven. Maar daarna heeft hij zoveel gemaakt dat ik het niet bij heb gehouden... Is dit dan niet op zijn minst een aardige terugkeer bij Woody Allen? Ja, maar het blijft de terugkeer van een Amerikaan die besloten heeft. En dat vind ik een beetje imperialistisch. Ze hebben Parijs al een keer veroverd. Hij doet het nu nog een keer. Hij heeft Barcelona veroverd. Hij heeft nu Parijs veroverd. Ik vrees dat hij ook naar Amsterdam komt. En dat we dan een story op de wallen krijgen. Ik vrees dat hij ook naar Stockholm gaat. Hij is bezig Europa te veroveren. En de locatie de hoofdrol te laten spelen in zijn film. You have a look in your eye. Stand, Midnight in Paris was ook al de opening in Cannes... maar Leo Hannewijk, directeur van Film by the Sea... geen reden om hem niet nog een keer te laten openen in Vlissingen. Uh, ik vind uh, Midnight in Paris een uh, zeer charmante film... en het raakt ook alle thema's van literatuur. We zijn een festival voor film en boek... daarom vind ik deze film zeer passend als openingsfilm. Maar deze film kan ook in Nederland denk ik zeer succesvol zijn... want ik hoor wel positieve reacties... en ik waardeer het zeer dat Kees daar kritisch in is is niet possible. Straks een reportage over het leed van de moeders van 11 september... aan de vooravond van de grote herdenking, morgen tien jaar geleden. Geen informatie, geen files. Veel plezier namens iedereen hier op de weg. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. In Duitsland hadden ze gisteravond veel om over na te praten nadat hun landgenoot Jurgen Stark was opgestapt als bestuurslid van de ECB, de Europees Centrale Bank. Hij zou dat hebben gedaan uit protest tegen het opkopen van staatsobligaties door de ECB van landen zoals Griekenland, Italië en Spanje. Op de beursvloer wordt het vertrek van Stark betreurd. Het nieuws van Starks vertrek doet de koersen op het bord van de beurs in Frankfurt in hoog tempo kelderen. Een Duitse beurshandelaar zit letterlijk met zijn handen in het haar en staart met ongeloof naar de dalende cijfers. De Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, reageert met sussende woorden op Starks vertrek. Ik ga ervan uit dat die politiek der de Europese Centraalbank, wie in de vergangenheid op de eenhouding der stabiliteit van onze gemeenschappelijke Europese Währung gericht is, Schäuble denkt dat het beleid van de Europese Centrale Bank niet zal veranderen. Maar veel analisten moeten het nog zien. Ze wijzen erop dat Stark niet de eerste Duitser is die de ECB de rug toekeert. Alex Weber vertrok in februari als president bij de Bundesbank En had geen zin om Trichet bij de ECB op te volgen. Allemaal uit protest tegen het opkopen van staatsobligaties... door diezelfde Europese Centrale Bank. Het late Duitse Avondnieuws ziet Starks vertrek zelfs als onderdeel van een Frans-Duitse strijd binnen de ECB. En jetzt das Heute-Journal. Met Heinz Wolf en Marietta Slomka. Guten Abend. Met Jürgen Stark verlässt nun schon der zweite deutsche Spitzenman... innerhalb von sieben Monaten die EZB. Daar kan man zich des eindruks niet erweeren dat die Duitse officieren het schip verlassen, omdat het van de Franse kapitein op hoogst omstritten kurs gelenkt wordt. Je kunt je moeilijk aan de indruk onttrekken dat, terwijl de Duitse officieren het schip verlaten, de Franse kapitein Trichet een zeer omstreden koers vaart. Aldus het Duitse avondnieuws. Goed, daar praten we over verder met uh, Eva Wiesing van uh, Economieredactie. Eva is, uh, volgt alles wat betreft uh, de eurocrisis. De Duitse officieren die het schip verlaten... terwijl de Franse kapitein in feite het schip op de klippen laat varen. Dat is ongeveer wat ze zeggen. Is dat een uh, terechte analyse van de Duitsers? Nou, Het is wel wat achter de schermen al hier en daar al langer gefluisterd wordt. Er is uh, sprake van een richtingenstrijd binnen de ECB... over hoe je die crisis moet aanpakken. Het is eigenlijk Noord... Tegen Zuid. Uh, stabiliteit uh, is het belangrijkste in de financiële markten. Maar goed, de grote taak van de ECB is de inflatie. En onder het mom van de stabiliteit zijn ze nu dus ook allerlei andere taken aan het doen. En daar zijn met name de noordelijke landen heel beducht voor. En je hebt natuurlijk eerst ja. hè, dat vertrek van die Axel Weber, wat al behoorlijk wat uh, stof deed opwaaien. En nu ook de Jurgen Starke. Dat is ja, de timing kan eigenlijk niet slecht. En Nederland zit gewoon ook in het kamp van de noordelijke landen. Absoluut, ja. ja. Wij zijn daarvoor en ook met de nieuwe uh, directeur van de Nederlandse Bank. Ja, het is bekend dat er vier uh, bestuurders van de ECB... tegen de op het opkopen van obligaties van Italië en uh, Spanje hebben gestemd. Toen dat in augustus allemaal uit de hand begon te lopen. Uh, en het is ook bekend dat uh, Klaas Knot, onze nieuwe president van de Nederlandse Bank... een van die vier was. Ja. Ja, maar wat betekent dat nou? Want oneenigheid binnen die ECB, dat is volgens mij helemaal niet goed. Je ziet ook inderdaad die markten gisteren al heftig reageren. Ja, de oneenigheid is heel slecht... Want de ECB stond er eigenlijk altijd onbekend... dat het een totaal onafhankelijk instituut was. Alle 17 presidenten van de nationale banken... Eh, nationale centrale banken van de verschillende eurolanden, die gingen er altijd naar binnen en deden ze hun pet af van hun eigen bank. En dan stemden ze met z'n allen met, voor Europa. Dus eh, het waren geen nationale, eigenlijk Europeanen. Het dan. waren Europeanen. En wat je nu ziet is dat ze toch meer en meer... voor hun eigen landen aan het opkomen zijn binnen die ECB. Dat is heel slecht voor de onafhankelijkheid... Van het instituut en, en voor, de, ja, voor de naam van het instituut. En, want dan uh, hou je je hard vast voor de opvolger. Dat is dan weer iemand die er op dezelfde manier uh, in staat. Dus de ruzie. Ja, dat weten Zand. we natuurlijk niet. Nee, he? maar dat, goed, uh, dat, dat zal dan. Het is want, een Italiaan. Het, nee, het, het, nou, ik bedoel, ja. de, de opvolger van Stark dan. Uh, oh, de dan opvolger nu? van Stark, dat wordt een Duitser. Dat, is, dat staat al vast. Dat heeft uh, uh, Schäuble ook gezegd, de minister van Financiën. Van we gaan nu heel snel weer een uh, nieuwe Duitser daar uh, benoemen. En uh, we gaan er gewoon vanuit dat hij uh, net zo. Stevig uh, in zijn schoenen staat. Ja, en voor de markten, dat zei ik net al, is dat natuurlijk geen goed nieuws. Gisteren al behoorlijk naar beneden. Hoe komen die markten dan weer tot rust? Uh, wat, wat is geruststellend? <laughs> er is op dit moment niet zo heel <laughs> erg veel geruststellend. Um, ja, je ziet gewoon dat, uh, dat het op dit moment een heel cruciaal moment is. Want Griekenland, volgende week wordt duidelijk uh, hoe of Griekenland wel of niet boven water blijft voor die volgende uh, hap in het geld van het eerste noodfonds. Want het is nog helemaal niet gezegd dat ze dat zomaar krijgen. Dat gaat om 8 miljard euro. Dat is een hele uh, spannende week. Ondertussen moet ja, uh, bondskanselier Merkel alle neus op één lijn krijgen om de stemming in het de, in de Duitse parlement uh, voor elkaar te krijgen. Dat is ook allemaal niet gezegd. Nou, in Duitsland. Neemt de tegenstand tegen het opkopen van die, uh, van die obligaties door de ECB, maar ook gewoon voor de hele Griekse steun. Elke dag toe. Nou, als er dan ook nog zo'n prominent lid wegstapt, een Duitser, dan is dat natuurlijk een heel slecht teken voor Angela Merkel. Ja, ja, je vraagt je een beetje af, wat zit er dan, uh, zit er dan achter? Want je hebt, uh, laat we zeggen, het grootste deel van het opkoopprogramma heb je toch achter de rug. Zou er misschien iets voor de deur staan wat wij niet weten, maar wat wel verschrikkelijk is? Nee, nee, nee, nee. Volgens mij gaat het gewoon vooral om dat opkoopprogramma, wat als maar doorgaat. Zolang de politici rollenbollend over straat gaan, moet de ECB ingrijpen. Die zegt ook, uh, dat zei Trichet ook donderdag van Wij nemen onze verantwoordelijkheid op dit moment. Heeft hij ook steeds gezegd. De nationale landen moeten nu echt actie ondernemen. Zolang nemen wij onze verantwoordelijkheid. Uh, het is niet, niet zo dat dat opkoopprogramma zomaar stopt. Want anders schieten die rentes van Italië en Spanje weer omhoog. En dan heb je de poppen helemaal aan het dansen. Want dan zou Italië misschien ook moeten aankloppen voor noodsteun. Nou, dat geld, dat is er op dit moment niet in het Europese noodfonds. Nee, dus zolang dat er niet is, ga gewoon dat opkoopprogramma door. Met als gevolg dat hij eruit gestapt is. Eva, dankjewel. Eva Wiesing was dat.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 Op Ground Zero in New York wordt morgen de grootste officiële herdenking gehouden... van de aanslagen van 11 september. Maar op kleine schaal wordt er ook bij stilgestaan. Op zo'n beperkte plechtigheid, zonder president, zonder camera's... is het leed veel sterker en directer voelbaar. Bijvoorbeeld bij de moeders van 11 september. Cono Gallo. Het name voorlezen voor de slachtoffers... wat morgen gebeurt in het Groot op Ground Zero doen ze hier in het Klein... De namen van de brandweermannen worden voorgelezen... en bij het monument wordt een vlaggetje geplaatst in de plantsoen. Jennifer Mazada. Een klein pleintje in de New Yorkse wijk Queens. Tussen allerlei drukke wegen ingeklemd. Een pleintje naast een brandweerkazerne. Het firehouse van de Hazardous Materials Company One in Maspal. Lieutenant Kenneth deze centrale, Deze brandweercentrale verloor 19 brandweermannen... Het was de brandweerkazerne hier die de meeste brandweermannen verloor. In totaal kwamen er bijna 350 brandweermannen om bij de aanslagen. Firefighter Christopher Pickford. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Dat plaatsen van die vlaggetjes kan natuurlijk niet zonder het zweren aan die vlag. Zoals ieder Amerikaans schoolkind dat iedere dag doet. With liberty and justice for all. Ik zag u met een vlaggetje naar het lopen? So, wat was de naam van de vlag? Ron, uh, firefighter Ronnie Geese, my husband. Hoe, hoe gaat u met het verlies om? It hasn't gotten any easier. Um, I have three sons. Two are now firefighters. One is waiting to get on. Het is er eigenlijk nooit makkelijker op geworden. Ik heb drie zonen. Twee zijn al brandweermannen en de een wordt brandweerman. Is dat nog wel een goed idee? Three sons being firefighters. I never worried when my husband went to work. It's like, I never thought about it. Now it's totally different. Now I never stop thinking about it. I worry every day for my children. Ik dacht er eigenlijk nooit over na, over de gevaren waar mijn man bloot stond. En nu denk ik er iedere dag aan wat voor gevaar mijn zonen lopen. Dat is toch verschrikkelijk, dat is de raamzade. It's tough. It's very hard. Those are my boys, you know? Het vak van familieleden dat geeft een, een hele gevarieerde aanblik. Sommige mensen zitten gewoon te praten, een beetje te lachen ook. En anderen sterven ongeveer van verdriet. Uh, my name is Tess Hunter. En uh, ik lost mijn zoon Joseph Hunter, on uh, 9-11. Hij werkte in this firehouse nine, squad 28. Ik ben uh, Tess Hunter en ik heb mijn zoon verloren op 9 11 Joseph Hunter. It's very, very hard to deal with it and it's with us every day. It's 10 years later and it doesn't feel like even 10 days ago. Het is eigenlijk nog steeds als de dag van gisteren. Het is nu 10 jaar geleden, maar het voelt als 10 dagen geleden. And you deal with it through faith? If you have faith, I know that isn't God's hands. You deal with it and my faith has gotten stronger and this is how I deal with it. Mijn geloof, ik word hier doorheen getrokken door mijn geloof. Mijn geloof is ook versterkt. Because if you don't have that, you're lost. And that's typical for Irishmen. Typical for Irish people. Absolutely. <laughs> Typisch voor Ieren. Um Catherine Mezado. Ik ben eh uh, Catherine Mazzado, De moeder van Jennifer Mazzado. Wat, wat is er gebeurd met Jennifer? Jennifer werkte voor Kenneth Fitzgerald op 9/11 en op de 101 ste verdieping. Ze werkte op de 101 verdieping. Ze werkte daar dus voor een financieel bedrijf. She hasn't been found yet. Ze is niet gevonden. We spent weeks, months in Manhattan trying to find her. Weken, maanden ben ik op Manhattan geweest om haar te zoeken. We went to hospitals. We posted missing posters all over Manhattan, outside hospitals on Overal bij ziekenhuizen ben ik geweest. Overal heb ik postertjes opgehangen, nagevraagd. Zoekt u eigenlijk nog steeds? Are you, are, you, are you still searching? I search every day. Het is niet mogelijk om daarmee te leven, toch? Of niet? That's what keeps me going. Dit is een gebroken vrouw. Altijd in angst, geknakt... of juist sterker uitgekomen door het geloof. Maar voor al deze drie vrouwen geldt hetzelfde. Ze leven iedere dag met 9-11... De bijdrage van Wessel de Jong bij een van de herdenkingen van 11 september. Morgen dus tien jaar geleden. Vanavond wordt in Pennsylvania een gedenkplaats geopend... voor die vlucht 93 die daar op 11 september 2001 neerstortte. Opening is live te zien op journaal 24 van half zeven tot half negen. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Raymond Saré. In vrijwel alle kranten aandacht voor de aanslagen van 11 september... complete bijdrages... Bijlagen zijn gereserveerd voor interviews, analyses en vooral veel foto's. Foto's van toen, van de ingestorte torens, de chaos en de deken van stof op alles en iedereen. De kranten blikken terug, maar. Kijken ook vooruit. De Trouw plaatst een grote zwart-wit foto... van het monument ter nagedachtenis aan 11 september. Het zijn twee waterwerken van de jonge Israëlische architect... Michael Arad. Hij woonde tijdens de aanslagen in New York... en maakte de gebeurtenissen vanuit zijn huis al daar mee. Ik zag de zuidelijke toren getroffen worden. De torens vallen. En ik zag mensen bij elkaar komen. In de Volkskrant komen tien hoofdrolspelers van tien jaar geleden aan het woord. Niet alleen kopstukken uit de Nederlandse politiek, maar ook gevangenen 345 van Guantanamo Bay... Sami al-Hajj werd aangezien voor een terrorist, maar bleek onschuldig te zijn. De Soedanees werd zes jaar lang gemarteld en vernederd in de gevangenis. Hij moest vrouwenslipjes dragen en zijn knieschijf werd verbrijzeld. Sami al denkt ook terug aan 11 september. Hij denkt aan de vele duizenden die onschuldig zijn opgesloten en gefolterd. In de Egyptische hoofdstad Cairo is de Israëlische ambassadeur met zijn staf het land ontvlucht. Rellen bij de Israëlische ambassade zijn tot diep in de nacht doorgegaan. Op de Arabische zender Al Jazeera is te zien hoe jonge demonstranten een muur doorbreken. Protesters knock down most of the wall, raising the Palestinian and Egyptian flags. Some even managed to get into the building, taking down the Israeli flag and throwing documents out of the window to the protesters below. Sommigen kwamen zelfs de ambassade binnen vertelt de verslaggever. Ze haalden de Israëlische vlag naar beneden, gooide documenten uit het raam naar de demonstranten. De spanningen zijn hoog opgelopen nadat Israël vorige maand... in het grensgebied per ongeluk vijf Egyptische agenten doodschoot. En Hans Wiegel zegt in het AD dat in Nederland veel minder ziekenhuizen nodig zijn. De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland stelt dat de samenvoeging... van ziekenhuizen enorme besparingen met zich mee zal brengen. Daarnaast ziet Wiegel een grotere rol voor privéklinieken. Volgens de Vereniging van Ziekenhuizen strookt het idee van Wiegel... totaal niet met het overheidsbeleid. Ze vinden de roep van Wiegel voorbarig en niet beargumenteerd. Een afgedankte satelliet staat op het punt neer te storten op aarde, Dat staat in de Volkskrant. De satelliet werd twintig jaar geleden gelanceerd om onder meer uit te vinden... hoe het gebruik van drijfgassen de ozonlaag aantast. Het vaartuig weegt in totaal ongeveer 6 ton... en heeft het formaat van een kleine passagiersbus. Volgens NASA is de kans dat iemand geraakt wordt op aarde extreem klein. NASA verwacht dat de brokstukken aan het eind van deze maand de dampkring binnendringen. En in het AD ook nog een verhaal over het zeilmeisje Laura. Vijftien jaar, ze is ondertussen in het Australische Darwin aangekomen. Ze zegt zich herboren te voelen. Ze heeft niks meer met Nederland te maken. Maar ja, volgend voorjaar moet ze terugkomen. Dan wacht toch Nederland weer. En vooral de schoolbanken. ziet ze niet echt naar uit. Halverwege is ze dus. Wij zijn meer dan halverwege. Maar meer na acht uur. Vroege Vogels is live in Rotterdam. Oh, dat wordt uh, Feyenoord, Euromast, Erasmusbrug, Krooswijk... Hotel New York, Koopgood, Ketel Binky en... Web van MUZIEK